In het Oostenrijkse Tiro raakte gisteren een Nederlandse wintersporter zwaar gebonden door een lawine. En hij is nu overleden. Het was een man van 52, zegt de politie. Hij was buiten de piste aan het skiën toen hij ondersteboven met zijn hoofd in de sneeuw kwam. Er was al gewaarschuwd voor extreem lawinegevaar. President Trump is opnieuw ontsnapt aan een aanslag. De Secret Service schoot een gewapende man dood... die op het terrein probeerde te komen van zijn huis in Florida. Trump was niet thuis, maar dat kon de doodgeschoten man niet weten. Er is verder nog niks over hem bekend. Prominenten van de BBB hebben een brief gestuurd aan het bestuur, meldt het AD. Ze schrijven dat ze tegen de gang van zaken zijn rond de opvolging van partijleider Caroline van der Plas. Het woord Henk Vermeer, stemmetrekker Mona Keizer, is gepasseerd. BBB dreigt nu uiteen te vallen, want de partijbonzen willen keizer. En eindelijk weer lachende gezichten bij GoHead Eagles. Ze hebben voor het eerste jaar een eredivisiewedstrijd gewonnen. Thuis werd de nummer laatst. Heracles verslagen met 4-0. FC Utrecht-Pek Zwolle werd 1-1. En eerder vandaag won Twente thuis met 2-1 van Groningen. Het veronica nu van Weer Online...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 Profiteer nu van wel 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier.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 Shit. Ik uh, moest lachen om een uh, berichtje van uh, Erik... die uh, stuurde hem via de Radio Veronica... Erik Visser, die zegt... ja, het waren niet de meeste sexy-vrouwen... die er uh, op de planeet rondliepen, hè, destijds. Um, ik uh, hou me daar uh, verre van om hier een uitspraak over te doen, Erik... maar ik begrijp wat je zegt. Laten we het daarop houden. Push it, hoorde je. Super Red, money's too tight to mention. Het is uh, Radio Veronica, de beste etis ieder weekend hier zo... En veel berichtjes binnen. Ook um, Sander die uh, laat weten lekker aan het genieten te zijn. Uh, Bart van Dijk die zegt uh, moet vanavond nog een klusje doen. Maar uh, zit nu op de bank een klein beetje motivatie op te sparen. Michiel Jansen die zegt uh, heerlijke muziek. Kunnen jullie dit iedere dag niet doen? En uh, Arjan de Vries die is ook lekker aan het genieten. Die zegt, uh, wat een fantastische muziek. En uh, dit is echt een top idee. Lois die, uh, vraagt of er misschien nog een liedje van de Bengals gedraaid gaat worden. Lois, ik heb supergoed nieuws voor je. Want dat gaat zeker het geval zijn. Uh, een uh, cover weliswaar van de Bengals, Namelijk eentje van Simon Garfunkel. Ja, dat deden ze gewoon, hè? Suzanne Hofs en uh, haar vriendinnen. Hey, The Jade of Winter hoor je zo meteen na Tears for Fears... This feels only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 Bij Veronica met Lisa Stansfield. Toch een beetje de vrouwelijke Barry White. Hè? All around the world hoorde je. Speciaal voor Lois ook nog Bengals en Hazy's Shade of Winter. Zo meteen onder andere nog muziek van Arita Franklin. Ook El de Bart is onderweg. En is Duran Duran.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 Het is overal bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Ook vanavond nog kans op wat regen. Morgen dan schijnt de zon wel iets vaker. Ook dan nog wel kans op een bui. En het wordt net als vandaag zo'n 9 tot 12 graden. Dit is Radio Veronica. Het station van Gerard Ekdorp. Iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu Dennis Hoube. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Het e is oh Een zondag tussen 10 en 6 draai Maurice en Dennis de beste Ethies. Op Radio Veronica. Veronica met Rita Franklin en Who's summing Who? En uh, Puk Hoekstra die zegt via de app. Heerlijk, altijd goed. Rita Franklin. En wat fijn, die ethisch. kan er geen genoeg van krijgen. Elder Barts hoor je ook nog, Who's Johnny? De allerbeste etis, inderdaad. Ieder weekend bij Veronica. Zometeen de Style Council. My ever-changing mood staat voor je klaar. Hoor je na deze van The Golden Earring: Dit is the Twilight Zone. We're No no die mode in een van zijn drie gedaantes. Want uh, hij begon natuurlijk zijn carrière in de Jam. Had grote hits met The Town Called Malice. Hij vond het een beetje te alternatief. Hij wilde wat vrolijker. Hij wilde wat meer poppy. En richtte de Style Council op. Uh, Shout to the Top was uh, de grootste. Maar deze mag er ook zeker zijn. Maar Ever Changing Mood. En uh, in de 90s en de Zero's ging hij vooral als solo artiest te werk. En uh, maakte die mooie liedjes. Zoals uh, You Do Something To Me. Style Council bij Veronica. Golden Earring daarvoor. De Twilight Zone. Ik zit even op de klok te kijken. Het is er de hoogste tijd voor hoor. Ik maak de studio nog even schoon. Ik zet de tafel op de goede hoogte. Ik maak alle ruimte voor Wouter van der Goes. Die je zo meteen hoort. Twee uur lang. Alles vanaf vinyl in de platenzaak. En tot die tijd hoor je nog deze classic van Donna Summer. Dit is The State of Independence. Nog een fijne zondag en graag tot later.